dat dat langskomt. Voel je vrij om te melden naar bananrepubliek.nijmegen1.nu En uh, we gaan uh, gelijk door met uh, wat muziek van uh, Ellie Goulding uh, Starry Out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 Hij is zelf eigenaar van een bierbrouwerij, het Cool uit. En hij vond het wel leuk om in opstand te komen. Maar jij drinkt je biertjes sowieso wel zwaar of niet Marco? Jij drinkt je biertjes wel zwaar? Nou, soms. Hoeveel procent zit er ongeveer in een standaard biertje? In een standaard biertje zitten 5. Ja. Standaard pilsje. 5 procent alcohol. Zo. Dus je drinkt 7, 8, 9 keer zoveel? 9. Sorry? Waar kun je het krijgen?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 Het probleem van een 45% Nee, hij, hij heeft een 75% biertje gemaakt als protest dat uh, biertje steeds meer alcohol uh, uh, jo Jonas, Jonas, heb jij er al aangezeten of niet? Dat zei je toch net? Nee, het gaat bij jou 30% omhoog met je 75. Het was 45%. 45, 45 50, 50, zei je zei 75. 75. Ja, je zei nee, 75. Dat zei ik helemaal niet. Je zei 75, ja, ja, dat zei 75, oude zuiplap. Ja, precies. En dan krijg van je de, van, van de zuiplap zelf te horen, hè, dus... Ja! <laughs> in nee, in maar geval... het was er in ieder geval een soort protest, of niet? Protest? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, want hij, hij had er een beetje genoeg van dat al die, al die, al die buitenlanders uh, steeds liepen te pochen van hem en ik heb het zwaarste biertje en dan zei die andere weer. Dom, al die buitenlanders? Dom, <laughs> dom, straal jij in hem op, want ik heb het, uh, het zwaarste biertje. <laughs> dat is een meer van de uitspraak. Dat het zwaarste ja? buitenlanders... Ja, zei, buiten, buitenlanders hier, ja, o op moest het onderstralen. Nee, nee, nee, nee. nee. Het oh, nee. zijn een nee. beetje PVV-gedachtes, uh, uh, Nee, hoog, oh, dus, stop. Wij dus gaan is dat je dus leven leven uh, hier niet kan stemmen, ja. anders had je het wel gedaan of niet, Mark. maar Wij leven in een uh, je bananenrepubliek. Je zit een SP, uh, uh. sfeer uh, ongeveer een nou, Echt?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 Misschien wel, misschien krijgt hij iedere keer een fles thuis gestuurd of zo, of een kratje. Ja, maar die buitenlanders die laten dat uh, ook niet over hun kant gaan, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet, dus die kunnen nee, zijn alweer bezig en dan ja. komen ze toch wel op het percentage straks van Jonas: van ja, 75. Van 5, ja, ja dat precies. Zei ik dat, dat is helemaal niet. We luisteren terug, Jonas. Ja, precies. Zeker. Nou, Jouw voorspellende gave, Jonas. Ja, precies.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 Ja, ja. Dus uh, die, die, die was op 8,8. Hmm. Op een schaal van Richter was die aardbeving. Heel veel mensen dood en alles. Maar het ergste is nog. Dus dag u dat duidelijk korter. Maar is hij... nou uh, <laughs> <laughs> echt erg is, weet ik niet. Nee. Maar... maar <laughs> kun, je, kun je erbij Is nou, hij uh, nou een versneller, de aarde Of gewoon in, uh, nou, nou, een... Wat gaat hij sneller nee, natuurlijk? Een, een eenmalige even versnelling. Per aardbeving. Ja, want het is ook wel vorig. Tenminste, toen een paar jaar geleden was ook die aardbeving in de Indische Oceaan. Maar toen las ik ook dat uh, de Stenna was gaan draaien. Oh, dus een ja. Ja. Maar, dus ja. hij is nu al twee keer aan het draaien? Ja, dus ja. Over, over, een paar, over een tijdje duurt uh, de uh, dag twee uurtjes of zo. Zou je oh. denken? <laughs> oh, dat, is precies, dat is precies onze uitzendtijd, maar dat komt maar even goed uit. Ja. Yeah. <laughs> ja. <laughs>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 Nog ander nieuws, opmerkelijk nieuws, wat je te melden hebt? Eh, uh, ja, uh, Kevin, jij wel nog iets leuks te zeggen of niet? Oh. want anders maak ik al het gas voor je neus weg, Je over ja. de Chinese man. <laughs> Oké. Okay. Dat is een mooi inkoppertje, ja. Nou, en uh, hoe, hoe die er ook voor zit, hè? Zet, zet die microfoon weer. Uh, uh. Ja, er kan, ja zo, dat ja. is hier een uh, hele kleine ruimte, Ja. Je, je hebt te gewoon, uh, je hebt gewoon uh, die microfoon. microfoon voor jezelf, dus daar uh, heb we helemaal ja, geen ja, probleem. Ja, ja, ja. Maar we ruilen nog wel een keer van plekje. Ja, dat is ja, wel, wel een beetje de verdeling, ja. Oké.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 En dat was het gas rond zijn huis. Het was rond zijn tuintje? Ja, ja, En iemand die bood hem 1000 euro om een stuk varkensvlees te eten, maar dat had hij dus geweigerd. Ah, dus als ik nu gas had eten, dan moet ik maar hopen dat iemand... Dan kan je zomaar 1000 euro verdienen. Nee, ik heb het hier niet voor om jouw gas te eten.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 Dokters in China raden overigens niemand aan om, uh, om gas te gaan eten. Nee, natuurlijk niet. Die, zie, die, <lacht> zi, die zien hun omzet <lacht> dalen. Hij kan nou wel uh, in zijn eigen onderhoud voorzien omdat hij ook melk begint te geven. Dat is ah, het dat we... ja, ja, en waar komt die melk bij hem vandaan? <lacht> ja, dat is alleen echt. Dat is een ene speen. Ja. <lacht> ja. Dat was het nieuws uit China. <lacht> ja, het nieuws uit, uh, uit China. Alle gekheid op een stokkie. En, uh, is een nieuwe, ga nieuwe met Arty Monkeys, wil je die gaan draaien? Want... Ja, ik, ik wou net zeggen... Oh, jij krijgt ook altijd weer alles op apen, hè? Nee, want... Uh... Dat is mijn catchphrase, man. Die sta jij hier nou een oh. beetje te stelen. Wat is jouw oh, catchphrase? Ja. Oh, jij leest ze uit je hoofd, of niet? Ja, natuurlijk. <lacht> en laat dat meisje nou uit mijn rug, jong. Landel Ja, uh, Dat is onmogelijk. Ze ruikt zo naar gras. <lacht> Dan komt het dier in jou naar boven. Uh, en... Oké, okay, goed. Arty Monkeys. <lacht> ja, want ik hoorde dat deze week en het wordt een nieuwe single. Over twee weken komt die uit. De, Aha, ja, ik weet niet, alsof. het is een wat andere stijl dan wat we ons gewend zijn. Zo dat nodig, is. want het was Is wel het een e ballet? Wat zei je? Is het een ballet? Nee, het is niet echt een ballet, maar het is wel iets langzamer. Het is een, iets van het vorige album's kwaraf, toch redelijk druk en veel vaart. En is toch, dit is iets anders. Nou, oh, laat horen. Ja, dan zullen we maar gaan draaien. Hè. De apen op een stokje, de Arctic Monkeys, my propeller.